7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De positie van mensen met een beperking is de afgelopen jaren verslechterd. Dat stelt een alliantie van vijf belangenbehartigers voor mensen met een psychische, fysieke of geestelijke beperking. Drie jaar geleden verbond Nederland zich aan het VN-verdrag Handicap... dat de rechten van mensen met een beperking zoveel mogelijk moet waarborgen. Maar volgens de alliantie is het voor hen juist moeilijker geworden... om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Zo zijn ze vaker werkloos en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Het is opnieuw onrustig geweest in de Haagse wijk Duindorp. Enkele tientallen jongeren staken gisteravond pellets en vuilcontainers in brand... gooiden hekken om en staken zwaar vuurwerk af. Dertien mensen zijn aangehouden. In Duindorp is veel woede over het afgelasten van de vreugdevuren met oud en nieuw. Vandaag hoort Scheveningen of het vuur daar mag doorgaan of niet. De vier grote steden vinden dat de voorgestelde Airbnb-wet niet ver genoeg gaat. Gisteren stuurde minister van Veldhoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat er een registratieplicht komt voor huiseigenaren... die hun huis aan toeristen verhuren. Gemeenten kunnen zo controleren of verhuurders zich aan de regels houden. Maar NRC meldt dat de steden vinden dat er ook verplichtingen moeten komen... voor de verhuurplatforms, zoals Airbnb. Geweten gaan de eikenprocessierups anders bestrijden, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De groenvoorziening gaat de rupsen minder vaak wegzuigen. In plaats daarvan komen er andere boomsoorten en meer natuurlijke vijanden van de rups, zoals vogels, insecten en vleermuizen. Afgelopen zomer was de overlast van de eikenprocessierups veel groter dan anders. Het weer, eerst nog kans op mist. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door... en wordt het 5 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen verandert er weinig. Donderdag komt er geleidelijk meer bewolking. En vrijdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even aan de hart van de ANWB. Op de A7 hoornrichting richting Zaandam... 7 kilometer langzaam rijden tussen afrit Averhoorn en Purmeren Noord. 4 kilometer file N207 Alfa aan rijn Hillegom bij Leimuiden.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 To me, trying to keep her in line Give life is a big charge, again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 Een slot en een turbo-compact Discord raakt mij meestal vang ik vol Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine winsten heb Wordt mijn vader altijd vaat En hij wordt groot En er wordt hij wordt gooier hij valt bijna uit de kaart Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank de Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als een straksbal Ik Sinterklaas niet! Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet! Sinterklaas.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 Don't lose that number Ricky don't lose that number